1 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Amerika is tegen militair Bradley Manning 60 jaar cel geëist... voor het doorspelen van informatie aan website Wikileaks. De militair aanklager zei dat Manning de Verenigde Staten heeft verraden. De 25-jarige Manning verdient het... om nog een groot deel van zijn leven in de gevangenis te zitten, zei de aanklager. Manning is vorige maand schuldig bevonden aan bijna alle aanklachten. Hij werd vrijgesproken van hulp aan de vijand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 Het leger van Nigeria zegt dat de leider van terreurbeweging Boko Haram mogelijk is omgekomen. Abu Bakr Shekau zou zijn bezweken aan verwondingen die hij eind juni opliep... toen het leger een basis van Boko Haram aanviel. Het leger zegt dat het betrouwbare informatie heeft dat hij gewond naar Kameroen is gebracht... en daar een paar weken geleden is overleden. Bij aanslagen van de radicaal-islamitische beweging... zijn de afgelopen jaren duizenden mensen in Nigeria omgekomen...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 en 20 tot 22 graden. De dagen daarna droog en veel zon. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Lex Bolmeijer. Lex Bolmeijer. En voor mij hoeft het niet per se zomer te zijn om poëzie te laten horen... Maar we hebben er wel ruim de tijd voor in deze aflevering... met Maria Barnas, dichteres, maar ook beeldend kunstenaar en schrijfster. En ik zit nog een beetje te bladeren in dat gedicht waar men bang voor is. Ik zit te lezen eigenlijk en te zoeken in dat gedicht... wat één grote opsomming is van alles waar je bang voor kunt zijn... als mens en als samenleving. In haar bundel Ja, Ja, de oerknal. Uitgebracht door de Arbeiderspers. Maar nu zit ik te kijken of, ze, of er ook de angst voor... mensen die lekken in staat. Zo'n zo menning... Staan er niet in, hè? Die staat er dan nog niet in. Ik denk dat informatie erin staat. Maar... Angst voor informatie. Ja, dat ja, is natuurlijk iets anders dan. Ja, zit dichtbij, uh... ja. Ja. Je ja, gebruikte net tijdens het nieuws, luisterend naar dat bericht over Menning. Dat aansloot op waar wij het al eerder over hadden, hè? vlak voor het hoorspel nog, uh, Maria Barnas. Het woord uh, informatiedictatuur gebruikt hier. Ja. ja. Zo Ik denk dat. dat wij daarin leven, ja. En uh, zeker aangedreven door Amerika. Maar het feit dat zij... Zij staan zich toe om alles wat, wat mensen aan elkaar... privéberichten op te slaan. Maar iemand mag niet zelf kiezen wat hij aan de openbaarheid uh, vrijgeeft. Ja. ja. Het, is helemaal, het, is, het is volkomen buiten proportie, zeg maar. De... de ja, wat de, wat de staat zich uh, toestaat te doen en wat ze van hun burgers... Ja. Uh... Een staat die zich democratisch noemt nog steeds. Ja, ja en, en gebruik... hoe, hoe verhoudt vrijheid van zich tot dit geheel? Ik, ik uh, vind dat allemaal heel gecompliceerd, hoor. Maar je maakt je ook echt, en dan zeg je het nog vriendelijk volgens mij, je maakt je echt zorgen. Dus, ja, ja ik vind het. het heel eng, Ja. ja. Ja, er zijn ja, eng zelfs. Want ja. er zijn mensen die, die, ach, hè, die het wegwuiven, nonchalant ja. doen. En er zijn mensen die zich echt heel erg bezorgd maken. Ik vind maken, het heel principieel heel erg fout ja, wat er gebeurt. Ook met een Snowden en... ja. Ja. ja Ik begrijp dat er bepaalde dingen dat een staat die geheim wil houden. Dat begrijp ik wel. Maar dat het op een soort geïnstrumentaliseerde manier onder controle wordt gehouden. Dan, wordt, dan wordt het, gaat het lijken op een dictatuur. Ja. Dan, wordt het heel, uh, ja, dan, dan raken mensen echt hun vrijheid kwijt. Ja. Wij dus hè? wij ja. in het vrije democratische Westen schuiven op heel langzaam in de richting van een dictatuur. Nou, ik denk dat het eigenlijk al, al gaande is. Ja. Nee, ja. Dat is echt iets om bang voor te zijn, vind ik. Um, goed, dat is wel duidelijk genoeg gezegd. U kunt, ik zal het herhalen dat u kunt ons bereiken. Als u een bijdrage wil leveren aan de tweede uur van Kazeluna via telefoon nummer 0800 1121, ik ben in gesprek met Maria Barnas. En wij vinden het ook wel heel erg leuk om een aantal dingen te laten horen. die zij gemaakt heeft als audio. Ja, dat is iets. Dat, dat heb je ook gedaan. als een soort audiokunstenaar. Of... Ja, moet ik heel. Ja, echt in samenwerking met. Uh, voornamelijk met Nathalie Bruis. Zij is uh, echt de geluidskunstenaar die daar verstand van heeft. En. Ik heb uh, soms alleen maar een tekst uh, aangedragen. Die heb ik dan wel of niet zelf voorgedragen. En zij is wel degene die, die daar dan uh, muziek van maakt. Hm. We hebben dingen wel in overleg soms met elkaar gedaan. Maar het zijn vooral samenwerkingen in dat geval. Ja, ja. Nou, ik, maar, maar waar komen die dan terecht? Bijvoorbeeld waar, Wat zijn dat voor opdrachten? Is dat ja, net zo'n opdracht als waar we over begonnen? De Vivid Garden? Ja, soms wel. Ja. Ja, dus dat zijn vaak voor tentoonstellingen bijzondere projecten... die dan ja, misschien na de tentoonstelling weer verdwijnen... of misschien nog eens een keer op een obscuur geluidsfestival terechtkomen. <laughs> Vooral obscuur, ja. <laughs> ja eigenlijk onvindbaar. Het uh, zijn dus voor, ja, heel, heel fijn dat dat vanavond uh, ja. Ga, nou. de wereld in Want gaat. Wat hou, hou je daar ook van, van geluid? Want je bent natuurlijk iemand die kijkt... Hè, en heel veel met wat kijken is, waarnemen in bredere zin, bezig, zich bezighoudt. Ja. Lezen, het woord... Dit is geluid, dus een ander, ander register. Ja, natuurlijk in, in posies, klank en is natuurlijk vanzelfsprekend, speelt het een rol. En, maar ja. geluid is natuurlijk nog iets anders als je het als geluid in de wereld brengt. Ik, ik zou daar een, nog een ander leven voor nodig hebben, denk ik. Om ja. daar, dat, ik vind het ontzettend interessant terrein, maar ik ben me er ook heel erg van bewust wat ik er niet van af weet. En, um, ja, dus daarom vind ik het heel fijn om samen te werken met mensen die dat wel weten en mij die mogelijkheden laten zien. Um, ik heb het hier en daar in een project al gebruikt. Er is ook één kunstwerk dat echt alleen maar nog geluid is. De uh, Lost Park. Ik weet niet of we daar ook een stukje uit gaan. Uh, oh, dan horen. kunnen we meteen, uh, dat hebben we. Laten we dat dan meteen laten horen. De Lost Park. Dat moet je dan misschien voordat we het laten horen, Concrete Jungle. Of weet je het meteen eerst uitsturen? Ja. ja. my legs. stretch mijn wow. I stretch mijn wow. I stretch mijn wow. Wow. Wow. Que decido deixar este lugar. Devo ter enchido os bolsos com centenas delas. Elas me confundem. Embora eu tenho pegado estou Eu Macho. A Eu Não quero dizer que as pedras vêm montanhas indescritivelmente vezes. Claro que são, eu sei. Tá padrões. My flash ruins the light. I believe I can, can stop every the time. The the day. Day. And hear the earth whisper. And my flash ruins day. the light. Geluidskunst van Maria Barnas en Nathalie Bruis samen, zou je kunnen zeggen. Nou, de ingrediënten die, die kunnen natuurlijk naast elkaar gezet worden. Muziek, dat is een spoor. Maar taal. Er zitten stemmen in, maar ook geluiden, Kla het geluid van de wereld. En daarmee maak je dan een, een compositie, als het ware. Ja. Het zit volgens mij dicht tegen het werk aan van mensen als Steve Reich en Jacob Ter Veldhuis, die taal hebben willen muzikaliseren. Ja. Ja. Maar dat is niet het uitgangspunt, denk ik, bij jullie. Um, dat zijn echt componisten, puur song. Ja, dat zijn meer componisten. Ik denk... Uh, ik heb ook ik, wel samengewerkt met een, een componist... die echt zo alleen... ja, met, of alleen... <laughs> met prachtige composities werkt, Peter Lunoff. Die heeft hier ook een pianostuk hm. voor geschreven... voor diezelfde ja. plaat. Uh, hij zet ook teksten van mij op muziek. Maakt daar zijn hele eigen wereld van. En dat is, een heel, ja, dat is de lunov wereld zeg maar. Ja. Um, Nathalie is meer iemand die dingen bij elkaar sprokkelt van straat... en van naar mij luistert, maar dan ook weer haar eigen ding doet. Ja, het zijn verschillende manieren waar heel Natuurlijk. verschillende dingen uit, uit voortkomen. Maar dit heeft, ook ja. maar dit heeft wel degelijk een, een soort een oorsprong, een bron, zou je ja. kunnen zeggen. De Lost Park is een ja. verdwenen park in Brazilië in dit uh -huh. geval. Ja, het is een heel specifieke plek. Het is uh, in Recife, uh, waar ooit de, de Nederlanders uh, zijn geland. Uh, nog voor, ja, Voordat de Portugezen het hebben afgepakt, of ingepikt, of verruild. Um, de marx die was eigenlijk een van de eerste Brazilianen... die uh, opgeleid door Bauhaus terugging naar Brazilië... en daar de Bauhaus-ideeën introduceerde. Maar dan wel op zijn manier, dus heel... Met allerlei organische vormen de Bauhauscultuur uh, ging vormgeven. Hij was en eigenlijk een nog... Bauhaus juist strak geometrisch. Ja, precies. Strak geometrisch en ook heel uh, ja, kleurbus. Dat heeft hij wel meegenomen. Um, Oscar Niemeyer heeft later, die heeft eigenlijk als, uh, Burle Marx als voorbeeld gehad. En een van de Hoe eerste... Berner, Ber... Ber... Roberto Burle Marx. Burle Marx. Ja. Dat is een Braziliaan die in, Nederland, of in het Westen had gestudeerd. Ja. En die ging terug naar Brazilië. Ja. En hij heeft bijvoorbeeld die hele beroemde trottoirs in, in, in Rio ook gemaakt. Die hele zwart-wit-achtige patronen. Okay. Die, die op elke aanzichtkaart staan. Dat is van hem. <laughs> Oké. Okay. Um, en um, een van zijn eerste park toen hij nog heel jong was Hij was 23 toen hij dit maakte. Het is ook eigenlijk meer een... een uh, een soort, um, hoe noem je zo'n um, een roundabout? Een, een rotonde. rotonde. Uh, waar die dan plantjes op heeft uh, neergezet. Um, maar die plantjes komen uit een heel specifiek gebied. Uh, Canudos. En Euclides da Cunha heeft in 1902 een boek geschreven over Brazilië. Een bepaalde streek van Brazilië waar een burgeroorlog is geweest. En hij is eigenlijk de eerste geweest die dat gebied in kaart heeft gebracht. Nee. Historisch en geografisch. Um, Burle Marx is daar... Een half eeuw later naartoe gegaan en heeft plantjes uit die streek verzameld. Heeft er ook zijn naam aangegeven en heeft hij midden in de stad gezet. Als herinnering aan die oorlog die eigenlijk iedereen vergeten, wilde vergeten. Precies, ja ja, ja, ja. Dus het was echt een daad. Ja. En uh, het was ook helemaal geen prettige tuin. Het waren cactusjes en uh, uh, er zijn ook heel veel bomen voor omgehakt. wat tot grote woede heeft geleid, omdat nou ja, schaduw is een schaars goed natuurlijk in die stad. En um, dat is later ook weer door daklozen volkomen. Weer ingenomen en die gooiden daar hun mangopit op de grond en daar groeiden weer hele mooie bomen uit. Van zijn oorspronkelijke plan was er eigenlijk niks meer over. In 2004, toen heeft een architect besloten: we gaan dat in uh, oude staat herstellen. Maar omdat er geen tekening, geen document meer van bestond, hebben ze het op basis van herinneringen gedaan. Ze hebben mensen uit de buurt gevraagd: hoe zag het er ook weer uit? Nou, dat hebben ze verzameld. En iedereen is erover oneens. Dus het is een... Het is een waanzinnig strijdperkje. Plantenperkje geworden. En um, uh, ook eigenlijk in allerlei opties. En de volmaakte remix van nou, het oorspronkelijke boek van Dacunya... tot de herinterpretatie van Burle Marx... tot de daklozen die het innamen en nu de architect. En voor mij is het belangrijk om... Het, eigenlijk is het een soort... het feit dat het ge, gebaseerd is op, op iets wat niet meer bestaat... Dus een, of op basis van die herinnering... maakt dat je in het midden van een verhaal staat als je dat weet. Het is alsof de fictie uh, is gaan leven. Ja. En mijn, het enige werk wat ik daar eigenlijk aan heb... of waar, een soort waar ik voelde, daar kan ik nog een rol spelen... is dat, dat je daar mensen van bewust kunt maken... En dat, dat hoop ik dan dat dat door die plaat gebeurt. Maar dat, is, dat is in feite natuurlijk... Kijk, dit, dit is aan de hand van zo'n specifieke geschiedenis... omdat het zo'n gelaagde geschiedenis... Hè, we schrijven geschiedenis, zeg je ergens hm. in je bundel... maar dat, dat kun je hier laten zien in, in al die etappes die zo verschillend zijn. Maar, maar nou, in feite doen we dat natuurlijk voortdurend. Ja. Dat wij zo stukjes van de werkelijkheid nemen... en daarmee aan de haal gaan en er weer iets nieuws van maken. Zoals en in ons plakboek uh, plakken. Precies. Ja. En dat is alleen een proces wat we... Op een of andere manier lijkt het wel alsof we dat niet willen weten. Dat we zo in de, de, de, de... En ik denk ook dat je het in een ander land beter ziet. Omdat je niet al die gehechtheid hebt aan... Ja. Ja. Dus dan kun je, dat beter over, ja, kun je dat misschien beter herkennen. Ja. Tim, ja. Want we zijn voortdurend verhalen aan het maken. Ja, creëren. Ja. Maar we, ja. zien het, we zien het niet als verhaal. We doen alsof het de werkelijkheid is. Dat is eigenlijk het punt, denk ik dan. Ja. Ja, de geschiedenis is een verhaal, ja. Ja. ja, onze werkelijkheid is een verhaal, denk ik. Ja. Ja. Daar gaat het vaak over. Laten we dan nog eens luisteren naar zeven stemmen. Zeven gedachten. Dat zijn er zeven, maar we laten er één horen. Wat is dit voor een soort project? Want wat je net lieten horen, dat Lost Park... dat is dan dus iets wat in de, op een plaat terechtkomt? Ja, ja, dat is een plaat geworden, een vinyl. Ja. Gewoon vinyl, is ja. zo'n schijf, zo'n ja, zo ding. Ja, dat past uit in de tijd. En het, het raakt ook op zijn eigen manier verloren... omdat bijna niemand het kan afspelen. Ja, de dat the Lost hard, Park, ja. ja, nee, het gaat voortdurend maar, verloren. En dan moeten we weer verder. Dat zijn punten, omdat dingen verloren gaan... moet je wel verzinnen. Uh, ja, waarschijnlijk wel. Ja, je kunt niet anders misschien. Ja, ja. ja. ja. dat is waar. Ja. Um, dus dat is vinyl. Uh, ja. kunnen we ook lekker, wij kunnen dat dus nog wel laten horen, maar straks niemand meer. Zeven stemmen, zeven gedachten, wat is dat voor soort werk? Uh, zeven stemmen, zeven gebaren heet oh, sorry. het. Maakt niet uit. Het, is, um, uh, een, het was een vrij specifieke opdracht van uh, de Diakonie in Amsterdam. In samenwerking uh, met een kunstorganisatie. Zij wilden op een nieuwe manier in beeld gebracht worden. Um, de Diakonie? ja. Ja, ik wist helemaal niet dat die nog actief waren... maar die zijn al eeuwenlang bezig... om wat de gemeente eigenlijk niet aan kan op te vangen. Ja. Opvang voor asielzoekers, opvang voor daklozen. Ja. Het is echt geweldig wat ze doen. Ja, dat is eigenlijk de sociale uh, kant van de organisatie van de kerk. Dus ja. Ja, voor, voor maatschappelijk leed... proberen zij praktisch een oplossing te vinden. Dat ja, is wat dat doen ze ook. Nog steeds. Ja, ja. heel actief. ja, ja en, en ook juist natuurlijk omdat ze geen politieke agenda hebben... hebben ze gek genoeg... Juist de kerk heeft een heel. kan zich heel vrij bewegen tussen allerlei uh, organisaties in. en kan ja. echt mensen gewoon een boterham geven of een soep of een. Ja. ja. Ben je, dat, ben je, je bent ze toe gaan volgen? De... Nou, we zijn daar geïntroduceerd in het werk ja. wat zij doen en. Uh, ja. Mooi. En um, ik heb toen gekeken naar. Uh, verschillende manieren waarop. Ik wist eigenlijk, ik moest echt opnieuw kijken. Wat was het ook alweer de Barmhartige Samaritanen? Het, verhaal. Ik moest het echt, en Ik ben ook naar afbeeldingen gaan kijken. En ik zag eigenlijk bij toeval dat, dat het een, ja, een thema is geweest in de schilderkunst. Dat allerlei schilders hebben gebruikt. Van uh, uh, misschien een hele oude. Een van de oudste. Moet ik even goed, nu goed nadenken. Nou, van Gogh heeft het geschilderd, maar ook. Um, Jan van Skorrel bijvoorbeeld. Uh, veel eerder. Maar je ziet ook dat ze elkaar in de gaten hebben gehouden. Dus je, um, van, uh, Jan van Skorrel begint met... een Rembrandt heeft een etch gemaakt van de, de barmhartige Samaritaan. De situatie. En wat ook heel gek is, is dat die... Um, um, degene die dan getroffen wordt... dus het slachtoffer wordt als een soort hele mooie christen steeds afgebeeld. Wat in, de, in, de, in het... Bijbelverhaal eigenlijk helemaal niet zo is. Maar dat verzinnen die schilders dan. Dat nemen ze ook van elkaar over. Op een gegeven moment komt iemand met een opengeslagen koffer. Dat had hij dan bij zich. En dat neemt dan iedereen ook over. De Samaritaan. Dus, uh, nee, nee, niet dus, de Samaritaan. De, nee, in het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Ja, dat, precies. Ja. Dus de man die dan uh, op straat ligt en hulp nodig heeft... die wordt, dan, die wordt eigenlijk steeds zo gekopieerd alsof ze ook niet meer naar het oorspronkelijke verhaal hebben gekeken... maar alleen maar naar elkaars ja, ja. interpretatie. Nou, zo gaat het dus ook zo weer. Zo gaat het dus ook, ja. En dat heb ik een rol laten spelen in die, in die verschillende stemmen. Maar het zijn ook, ik heb ook gewoon elementen uit, uit de schilderijen stemmen gegeven. En dat hebben we door zeven verschillende mensen laten vertolken. En een van die was Monique Tobels, die nu is overleden. En, ja. um, zij was heel belangrijk in mijn opleiding. Ik heb zelf... Ik geef nu uh, les of ik ben advisor bij de Maar Zij was dat toen ik daar op mijn opleiding deed. En een heel groot voorbeeld voor mij. Ze dus was überhaupt een enorme soort eer dat zij dat wilde doen. En ze ging zitten. en dat, dit, nou ja, Wat je nu gaat horen, dat kwam in één keer uit. In grote lijnen zag ik hem ontstaan uit het niets. Ik moet hem zelf bedenken. Ik moet hem bedenken. Wie is die man, in ons? Is die man in ons die iedereen wil helpen? Waar komt hij vandaan? Waar? En de grove ezel. De hand, de hand. het kind, de toeschouwers, het kind. de buik. De toeschouwers en de man die een lange reis om de buik van de ezel knoopt. De stipte hoogte van een gebogen deur. De deur bestaat uit een lijn die vier hoeken maakt en een stip ter heb hoogte van zijn? een gebogen hoofd. Heb je daar misschien wat aan? Aan? Aan? Heb je daar misschien wat aan? Een gebogen hoofd is niet goed, tenzij het onmogelijke benadert. Een gebogen hoofd is niet goed, tenzij je het onmogelijke benadert. En waarom niet? Of, of de dingen, dingen zich onmiddellijk strekken. Of, of de dingen zich In mij. de dingen. Of strekken zich onmeetbaar de deur het hoofd de onbekende buigen, buigen, buigen, buigen, buigen, buigen, buigen, buigen, buigen. buigen. De onbekende buigen. Buigen, buigen. persoonlijk, maar dat komt natuurlijk omdat ik al voor lang 25 jaar voor de radio werk, heb ik geen weerstand tegen de combinatie van muziek, woorden, dus taal en klanken, dus de wereld. En die muziek in die mix, dat vind ik altijd geweldig. En dat gebeurt hier ook, in dit soort kleine kunstwerkjes van, uh, van geluid, zou je kunnen zeggen, met de stem van Monique, Monique Toebos, in november van vorig jaar overleden. Dit is ook eigenlijk het moment om even bij haar dood stil te staan, want zij is... Belangrijk geweest voor jou? Ja, heel erg belangrijk. Zoals voor veel mensen volgens mij ja. heel belangrijk. Ze heeft een enorme invloed gehad op de mensen die bijvoorbeeld... Hè, aan de academisch... Om, ja. van haar les hebben gehad of... Ja. met haar in contact hebben gestaan. Wat is die kracht van Monique Toebos geweest? Um, ja, zij... Ik heb haar dat ook bij anderen zien doen. Zij kan... Uh, zij kon, Alsof ze dat nog steeds doet. Maar dat is in zekere zin ook zo. Want je neemt dat natuurlijk nog steeds mee. Ik hoor nog steeds haar stem af en toe ja. dingen zeggen. Uh, ze kan zowel haar vinger op de zere plek liggen. Zo precies weten waar het niet klopt. En, maar een kunstwerk of een maker. Een, ja, uh, hoe je iets aan het benaderen bent. Dus als je in gesprek bent over wat je aan het ontwikkelen bent. Dan kon zij heel precies zeggen. Klopt dat wel? En dan. nou dan, Nee, dat wist je maar. Dan hoopte je dat ze dat, niet, me ja, dat meestal, ze niet. Meestal zien mensen dat niet. En dan praat je eroverheen En dan. Ja. Maar wat ze vooral heel goed kon, is precies weten waar, waar je wel heel goed in En die kwaliteit ook groter maken en naar, naar boven halen. Toen, toen ik... Uh, ik denk ook dat zij een rol heeft gespeeld... van waarom ik überhaupt ben aangenomen op de Rijksacademie. Um, zij, zij herkende iets in, in mijn poging... om beeld met beeld en met taal bezig te zijn. Omdat op, op een soort gelijk... Ja, niet te zeggen het een illustreert het ander. Of, mm. Nee, het, al, allebei... Um, ja, heel serieus te ja, nemen. Ja, en vooral in een spanningsverhouding ook, ja. denk ik. Ja. We, we doen het met taal en het woord in onze hoofden, maar ook met, met wat onze ogen doen. En wat jij vaak doet, is volgens mij ja, de, daar waar het wringt, juist die twee waren die tegen elkaar aan wringen. Ja. Uh, het is zo, ik, we hebben het er wel eens over gehad, en zij zei ook van, ja, in je hoofd is het uh, beeld en taal, je kunt ze eigenlijk niet van elkaar scheiden, ja. zodra het in de wereld een, een, een, een, een lichaam moet krijgen, wordt dat gescheiden. En dus vringt dat. Maar ja, je kunt ervoor kiezen om dat te negeren. Je kunt er ook ja, voor kiezen om juist dat Spanningsveld op te zoeken. Dat deed zij in alles. En uh, ja, ze maakte eigenlijk dat wat klein was, uh, heel groot. Dus wat nog klein was in jouzelf. Ze kon ze heel ja, een soort door wat ze erover zei. Of, of, uh... Wat Heb je daar een herinnering? Een voorbeeld, een concreet voorbeeld? van? Ja, ik was een, uh, een uh, bewegend gedicht. Ik was het was zo'n beetje die tijd dat Flash toegankelijk werd. Zo'n programma waarmee je dan... <laughs> Dingen kon laten bewegen op je beeldscherm. En nu is dat echt. Ja, mijn kinderen lachen daarom al, zeg maar, van vier en zes. Want die, ja, dat is nu al zo makkelijk gemaakt. Maar dat moest je toen nog half programmeren, zeg maar. En met heel veel moeite had ik dan een woord. liet ik over het scherm zweven. <laughs> <laughs> en uh, uh, toen zij zei zij van. Uh, maar wat is dat zweven? Wat ja. is dat? Waarom ja. moet dat zweven? Ja. Kun je dat niet net zo goed uitspreken? En dan ging ze heel hard uitspreken, zeggen in de, in de ruimte. En dat het dan nog heel lang nageramde in je hoofd ook. En, en dan pas later begreep ik wat ze daarmee bedoelde. En, en maar ze was nooit. Uh, uh, hoe ze, ze ging ook onderzoeken met jou. Dus het is niet een. Je hebt docenten die, die weten het beter. En dan uh, ja daar heb je eigenlijk niet zoveel aan. Want je hebt toch wel iemand nodig, ook soms die met je meedenkt. Dat, dat was zij uh, hm. helemaal. Ja. Ze had ook oren. Ja. Ze kon ja. echt luisteren en ze maakte ook dingen voor oren. Ja. Volgens mij heeft zij wel eens bedacht dat als je door het landschap van Noord-Holland reed... dat je dan op sommige plekken hoorde je de stemmen van engelen. De afsluitdijk. Ja. Dat ja. was het. Ja. Ja. Dus dat, dat, dat bijna vergeten eh, zintuig. Eh, Want We ja. gebruiken ontzettend veel. Dat vond ik altijd fascinerend in het werk van Monique Toewels. Dat ze juist dingen maakte die voor die oren... Opeens, uh... Eigenlijk zou dat werk vind ik omdat vond ik ook toen ze leefde zei ik al van dat, want dat had dan, moest toen weg, want er was geen geld voor. Zo, dan dacht ik dat moet eigenlijk een soort monument worden. Maar dat moet nu helemaal, nu ze er niet meer is. Het ja. moet gewoon teruggezet worden. Maar het was ook gewoon een frequentie op de radio, waar dat engelengezang werd uitgezonden, dat altijd anders was. Dat was via een soort programma, dat was een soort, ja, een soort variëren en, en uh, ja. samenkomen van stemmen die, die oneindig was. En dan was het enige was een, een frequentieaanduiding langs de weg... waar je dus met je radio op ah, kon afstemmen. Ja, ja. Er zijn nu reclamemakers die van dat soort technieken gebruik ja. maken. Volgens bij Schiphol. Maar zij was dan in dat opzichte wel eerder. Waarom vind jij dat mooi? Dat, dat, dat, want je zegt, het zou eigenlijk opnieuw hè, als monument in leven. Nou ja, voor haar, vind ja. ik. Omdat het, ja, ik vind het een van haar mooiste werken. Maar ook omdat het uh, laat zien hoe, hoe je met bijna geen lichamelijke aanwezigheid... een heel universum kunt, hm. kunt oproepen. Ja. Jij geeft zelf nu les. Aan die Rijksacademie ook. Ja. Dat is officieel geen lesgeef daar. Oh. Ja. Ja. Het is wat, ook, wat doe je dan? Ik kom binnen in een atelier. En dan zijn mensen al met iets bezig. Dus ik hoef ook niet iets aan te wakkeren. <laughs> ja, vandaag werd mij ook... We hadden het over... Eigenlijk ben ik een soort verstoorder misschien. Nee, maar je, nou ja, je bent meer een klankbord. Ja. En je, je, natuurlijk, ja, ze noemen het advisor daar. Um, je helpt mensen in een proces dat al gaande is. Um, en dat doe ik vanuit mijn eigen ervaring. Maar zo lopen er nog uh, een tien, ja, vijftiental ja. rond. Maar het is ja. natuurlijk. Kijk, het, het, het, het, het, het, het, het, het is zo simpel hè, om het te zeggen. Uh, wat, je, wat je net zegt over hoe Monique de zelf als docenten omging met haar studenten. Meedenken in dat proces. Dan denk ik natuurlijk. Ja, maar het zijn van die hele broze processen waar je nog niet van weet waar het naartoe moet. En hoe kan je dan als docent intuïtief aanvoelen welke kant het op moet zonder dat je het overneemt? Dat is dus, dat is een, denk ik een ongelooflijk lastig om, dat, om daar goed op in te kan jij, kan jij dat zelf? Weet je hoe je dat moet doen? Weet jij dan waar die nee. studenten van nu mee bezig zijn en naartoe moeten? Um, nee, ik weet niet waar ze naartoe moeten. Ehm. Um... Wat je kunt doen is ja luisteren en, en ja vaak gebeurt dat dat gebeurt ook in zo'n gesprek als wat wij nu hebben als je ergens de tijd voor neemt ga je dingen ontdekken dus praten is een manier om om te nee. ontdekken en het is eigenlijk een heel heel creatief proces als je als je twee mensen hebt die, da die daar iets mee willen en op zo'n moment ja als iemand toevallig geen zin heeft dan loopt het helemaal niet of als ik veel te veel aan mijn hoofd, heb, dan lukt, het lukt ook niet altijd. Maar vaak wel, en dat is denk ik gewoon ook omdat je de gelegenheid, het wordt ge, dat wordt in de agenda's gezet van iedereen. Dan en dan komt die bij jou op bezoek, dus er is iets voorbereid. Ik kom naar een bepaalde verwachting, iemand anders. Ja. En, en op dat moment ontstaat, ontstaat en samen, ja, je ontdekt vaak ja. samen toch iets. Zou dat ook een model kunnen zijn voor een manier waarop je überhaupt problemen zou kunnen oplossen. Bijvoorbeeld in organisaties of bedrijven. Dat er opeens een, een blik he, van buitenaf op, op iets wordt geworpen, op een kwestie. En dat je in het gesprek, zonder dat je nou per se weet... van, ja, er moet een oplossing gevonden worden. Ja, maar dat, je, dat je door elkaar te confronteren met je eigen, te met je eigen gedachten... dat je verheldert en openingen maakt. dat zou, ja. het zou wel eens kunnen werken, bijvoorbeeld ook in het bedrijfsleven, als je dat zo... Nou, ik geloof ook wel dat er interesse is van uh, uh, ook uh, TNO's langs geweest. En er zijn allerlei mensen die wel geïnteresseerd zijn in het model, ja. Het is ook, het, ja, ik kan dat zeggen, de Rijksacademie uh, is een, uh, heeft wat, heel wat opgeleverd. Maar je kunt ook simpelweg kijken naar de afgelopen decennia. Wat voor mensen daar vandaan komen. En... Ja, De Rijksakademie heeft ook door, door een bepaald selectieproces... dat heel open is, ook wereldwijd, uh, wordt daar gebruik van gemaakt. En zijn mensen ook echt welkom. Er wordt ook echt best, best gedaan om mensen ook zelfs uit Afrika... Uh, een interview te laten doen. Um, ja, er gebeurt wel echt iets. En er komen uiteindelijk echt mensen vandaan... die uh, hun hele leven verder kunnen, hmm. iets kunnen doen in de kunst. Dus het heeft ook met die manier van... Ja, met, van omgaan met elkaar... Ja, en wat ook heel belangrijk is, dat heb ik zelf ook ervaren... is dat er een soort cultuur is van, nou, als je daar bent... wordt het ook serieus geno genomen wat je doet. Wat ik op de Rietveld deed, was niet heel anders... dan wat ik op de Rijksacademie werd. Maar op de Rietveld was dat... Ja, er werd mij gezegd, het is niet visueel. Wat, uh, wat ben je nou aan het doen? Klopt niet, dat, je zit hier niet goed, je zit op de verkeerde school. Dus was ik heel veel energie kwijt met, ja, ook met mezelf af te vragen... wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En... Uh, ja, met mijn soort laatste uh, geloof in iets, zo heel vaag. Um, en door iemand zoals Monique Toewels, die daar iets in herkende... komt het dan toch op net op een ander niveau. En dat, dat is natuurlijk ook heel belangrijk voor jonge mensen. Dat je mm. dat het gewoon op een, bepaald, op een bepaalde manier erkend wordt. Dat het, dat het een terrein is wat jij mag gaan ontdekken. En dat, waar andere mensen mm. ook iets in zien. Ja. Ik denk dat dat ook wel vleugels ja. geeft aan ja. mensen. Gewoon vertrouwen. Ja, dat het niet aan de basis steeds wordt... Uh, ondergraven van. Ja. Um, ja. Ja. Grappig, hè? Want heel vaak zal dat juist ook gebeuren in opleidingen van kunstenaars. Dat juist voortdurend twijfel wordt gezaaid. Twijfel aan wat je al weet en wat je al kan. Maar er is ook een andere kracht nodig. Ja. Zie je dat, juist dat blinde vertrouwen. Dat is eigenlijk wel heel mooi. Ja, en het is misschien ook wel goed dat dat een, na een Bepaalde opleiding komt. Dus het is dan ook een soort. Want ja. de Rietveld is. is dat is wat je eerst doet. En ja. als je dan goed bent, dan mag je door naar de Rijks. Zoiets? Is het nou, zo? vaak zitten daar nog wat jaren tussen. Het is. Um, het is ook geen masteropleiding. Het is een officieel een residency. Um, waar je twee jaar. Uh, je kunt specialiseren in. Oké. Okay. Ja. Ja. Hou jij ervan om het te doen als docent nu? Ja. Ja. Ja, ik, ik vind het echt. Uh, ik ervaar het als een enorme. Uh, soort verrijking. dat ik. Uh, ja, dat ik uh, in, zomaar binnen kan lopen. en dat dat ook nog een functie heet. <laughs> en dat je dan <laughs> belangrijk bent. <laughs> en dat je dan. iemand wil alles met jou delen op dat moment. of meestal. Ja. Dus je, en je komt in een heel interessante. Uh, uh, periode van de ontwikkeling van een werk terecht. Want het is heus niet altijd zo... dat een werk het meest interessant zo als het af is. Nee. Niet voor mij. Uh, en je ziet ook het referentiemateriaal. Je... Hoe, hoe kan dat? Hoe, hoe kan je dat zeggen? Want er zijn... He, dat, dat, het, dat het, het kan zo zo zijn als je, als je kunst maakt... dat dat affe kunstwerk... niet, niet is waar het om gaat. Uh, ik kan niet zeggen... dat dat niet is waar het om gaat. Want dat beslist die kunstenaar natuurlijk. Maar... Ja. Ik kan wel zeggen dat het niet per se de meest interessante, uh, het, niet het meest interessante stadium is. Ja, er zijn ook kunstenaars die daar natuurlijk mee werken. Ik heb uh, met uh, Foebo de Gruyter een, een, uh, een boek gemaakt over haar werk. En zij is nou bij uitstek iemand die het eigenlijk, eigenlijk steeds vecht tegen het afmaken van het werk. En elke keer ook dat ze hun werk toont, is het in een andere vorm. Snap je het? Ja. Snap je dat? Ja, dat snap ik heel goed. Ja. want wat, is, wat kan er irritant zijn aan het afmaken van een kunstwerk? Dan is het, dan is het eigenlijk dood. Weg. Dan moet je weer verder. En um, het onderzoekstraject... dat is in mijn geval... voor mij persoonlijk vaak het meest interessante. Dus de weg daarnaartoe. Ja, en dat probeer ik ook zichtbaar te laten zijn in het, in het werk. Ja, uh, ja dat, dat maakt mij ook, denk ik... de schrijver uiteindelijk... Ja, ja. Ik, denk, ik denk ook dat dat... dat als je dan nou vraagt... Van waarom is er kunst in deze samenleving? Wij leven in een samenleving waar het zo prestatiegericht is... en waar wij zo kijken naar de resultaten. Dat, dat je dan in kunst iets vindt van dat dat resultaat... Ja, nou, wat je, precies wat je zegt, dan is het dood... of dan leeft het... Nou ja, terwijl, niet altijd, hè? Nee, Bedoel, niet al, nee ik, dat weet ik wel. Maar ja. goed, dat, er, dat, er, dat je in kunst iets kunt vinden van... dat, dat juist dat hele proces, het groeien... Het, dat dat echt zijn is, of ja, nou ja, ik weet niet hoe je dat moet noemen, dan word ik misschien wel pathetisch. Als ik dat het, zeg. maar... het uitvinden van dingen, ja, dat is uh, vaak, denk ik, waar het uh, kunstenaar zo om te doen is, ja. Het ontdekken van een nieuw uh, gebied, of hoe, hoe klein dat ook is. Of hoe... ja. Ja. Je hebt natuurlijk een product nodig als iets wat je aan het publiek kunt geven, maar eigenlijk zou je dat publiek willen betrekken bij dat proces dat eraan vooraf gaat. Niet alle kunstenaars. Ik bedoel, dat is een specifieke... Ja, er zijn ook kunstenaars die echt toewerken naar één schilderij... waar alles ja. in moet zitten. Of één, één, één beeld in. Dat zijn misschien ook... Uh, ja. Die zijn er ook. Ja. Nu we het toch over opleidingen hebben. Je hebt, dat begreep ik uit je boek, Fantastisch. En zo heet het boek. Het is een bundeling columns in de NRC Halsband over... Nou ja, kunst en werkelijkheid. En ervaring in de werkelijkheid. En hoe dat dan... Soms botst of ringt of juist naadloos aansluit op wat je in, in sommige kunstwerken kunt vinden. Dan maak ik op dat je eerst in Den Haag uh, op school hebt gezeten. De kunstacademie in Den Haag. Een jaartje. Uh, dat schrijf ik ergens? Ja, nee. ja. <laughs> ja. heb je gelogen? Oh, ik dat dat geheim gehouden. Nee, uh, nee, dat is waar. Ik heb me ben ja, begonnen. Het was mislukt het eerste keer. Mislukt. Nee, ik was niet aangenomen op de Rietveld. Ik was uh, 17 toen ik aanmelde op de Rietveld. 17? Ja, dat is ook veel te jong toch. Ja, maar je moet, hè, voor je, je moet al aanmelden voordat je klaar bent met school. Wil je een plek hebben? Ja? Dus je, okay. ja, Nee, dat vonden zij ook, dat ik veel te jong was. Maar er zijn er genoeg die wel oud genoeg waren. hoor. Dus ik was daar, ja. En toen ging je maar in armoede ging je naar de... Een beetje. En ja, dat ging, dat ging helemaal niet. Het was een hele strenge opleiding. <laughs> Mensen wisten daar precies hoe het moest. En dat vond ik heel lastig. Want ik dacht, ik, ik ga dingen ontdekken en... Uh, ja, ik kwam van een school waarin ik. Uh, ja, he, je, vanaf je zesde hoor je hoe dingen moeten. En die moet je dan leren beheersen. En ik dacht juist in kunst, kunsten het gebied te kunnen vinden waarin dat dan allemaal onzeker was. Of dat je dat dan zelf gaat uitvinden. Ja. Of. Maar dat was helemaal niet zo. Want de ene leraar zei je moet een aardappel arceren. En de andere zei je moet de aardappel alleen de contouren laten zien. En ze wisten allemaal precies hoe het moest. En uh, ja, met, met enkele uitzonderingen. Maar. Um, dus je was gewoon ongelukkig? Ik was heel ongelukkig daar, maar ook sowieso vond ik het lastig, hoor. Uh, als 18-jarige moet je dan opeens weten dat dat het is, of zo, ja. Ja, heel moet je een visie op de werkelijkheid hebben. en uh, het is veel te, ja. Dus toen ben je gestopt en toen heb je een paar jaar even gewacht... voordat je naar de Rietveld ging. Ik heb een jaar Engels gestudeerd. Ik heb een tijdje op IJsland gezeten, gewerkt en... Um, toen ben ik wel op de Rietveld aangenomen. IJsland. Ja. Er is een gedicht dat speelt af. zich af op IJsland. Gaan ja. we, dat gaan we meteen eraan toevoegen. Okay. Dat is namelijk heel leuk. Vind ik ook een van mijn favoriete gedichten uit je bundel. Ja, ja, de oerknal. Maria Barnas. Um, met die onuitsprekelijke naam. De Vatnajeukel. Jeukel. Nou, dat, dat bedoel ik. De Vatna Jeukel. Ja, ja heb ik hem. Wil jij hem voorlezen? Dat is goed. Ja, ik weet niet of je het echt zo uitspreekt, maar zo spreek ik het uit. Maar je hebt op IJsland een jaar op IJsland gezeten. Nee, drie maanden. <laughs> nee, nee, nee, geen jaar. De Vatna, jeukel. Een zwarte fysiotherapeut op IJsland nodigde me uit voor een wandeling. Hij keek naar mijn heupen en ik zag een toekomst. Hij zei: Je houding is verkeerd. Schouders naar achter, borst vooruit. Ik schokte door de sneeuw, bleek als mijn omgeving... en hij bewoog zich magistraal in het wit. Toen hij me de top van de Vatnajökull wees... kraakte de sneeuw onder mijn voeten. De aardkorst scheurde tot ik rechtop onder een ijskap stond. Zo kon ik net over het ijs de wereld inkijken... waar de fysiotherapeut me op zijn knieën de hand reikte. Ijswater rond mijn voeten klaterd in een diepte waar ik met een enkele stap in kan verdwijnen. Het is wit in mijn hoofd. Kan iemand me details geven? Ik sta in het midden van een verbijsterd heelal... I can picture you, Max, quiet clearly, clear as a rain? I'm not sure, but you are there by the bookcase, stacked with the cities and you want to know what DS Ire means. It is this day, I tell you, this wretched morning, and I have to show the courage not to call you dear, dear Do you hear? Go to the water, rinse your feet in the river. The river is called the Fecht, it means the fight, and all the time is floated. As our house how could we not have broken up look at it look at the angry weather as it reminds still when I have thrown in my seventh question it skids and jumps on the water before it sinks so how are you doing I ask and you sigh and I Herd myself saying, when shall I come by? Je ja, zou het een soort geluids- of klanksculptuur kunnen noemen. Max A, Max B, 09. Zo is het aangeduid. Gemaakt door Maria Barnas, tekst. En Nathalie Bruis. En het is misschien wel goed om even aan te geven dat uh, op de website van deze. Uh, noem je haar? Geluidskunstenares, denk ik. Zoiets. Ja. Misschien noemt dat zij zichzelf net iets anders noemt. Maar volgens ja. mij doet dat wel. Ja. echt aan wat ze maakt. Ja. Dus op de website van Nathalie Bruis vind je een, uh, veel werk dat zij gemaakt heeft. En uh, een deel daarvan is dan weer samen met jou gemaakt. Ja. Max A, Max B, wat, wat is dit? Dit is een andere serie weer. Van dingen die, je gemaakt, die jullie gemaakt hebben. Uh, Nathalie, die woonde in 2001 toen wij dit maakten in uh, Berlijn. En uh, zij had daar een, een leeg huis aangetroffen en woonde daar. En kon mij gewoon een kamer aanbieden waar we drie maanden samen hebben gewerkt. En ja, Nathalie is iemand die gaat dan de straat op en vraagt eigenlijk aan willekeurige voorbijgangers. Of een straatmuzikant of een... Mensen om dan een tekst. Ook vrienden hebben meegedaan. Um, uiteindelijk heeft ze bijvoorbeeld Miss miskitten zo gek gekregen om iets te doen. Dus het zijn hele obscure mensen. Maar het waren ook zo mensen die al heel goed bezig waren in die zien toen. En um, het idee was dat Max A Max B, die wonen op twee plaatsen. Het is iemand met een dubbel leven. Ja. Max in Amsterdam, Max in Berlijn. En dat zijn, het is dezelfde man, maar hij is iemand anders... In de ene stad en in de andere stad. Want dat, daarmee zeg je iets over wat identiteit is. Dat wij graag willen dat het één ding is. We zijn mensen uit één stuk, maar dat is helemaal niet zo. Ik denk het niet, nee. Ik, denk dat ik, ik merk het zelf ook. In een andere taal ben ik al iemand anders. Gewoon omdat je hersenen je andere woorden aanreiken. In een andere taal. En, is het um, een prettige sensatie? Om dat toe te geven. Het kan ook natuurlijk... Ja, verontrustend zijn, omdat je, je je doet toch je best iemand te zijn en iemand voor te stellen. Ja, ja precies, daar ja. komt het uit voor. We willen iets voorstellen, ja. Ja, ja. En je, ja in onze cultuur ja. is het natuurlijk ook een man uit één stuk, dat is iets positiefs en zo, maar ja, dat valt natuurlijk onmiddellijk uit elkaar, zodra je je in het Frans moet uitdrukken, of uh, in een, nou ja, dat, daar, die taal beheers ik namelijk niet, dan ben ik een heel ander ja. iemand dan in het uh, Engels of in het Duits, of ja, ja. of in het Nederlands. En uh, Max A, Max B, dat is ook wel grappig. Want nu lijkt het net alsof dat uit die gedachtevoorstellingen voorstellingen voorkomt. In datzelfde huis waar Nathalie en ik woonden... Um, was een man die had twee bellen. Max A en Max B. En ik dacht, toen daar woont een, een schizofreen ja? uh, iemand. die. En ik stelde me voor, ik ben nooit bij hem binnen geweest... maar dat hij twee kamers had. En dat hij in elke kamer een ander leven iemand anders zou zijn. Je kon, ja, je kon hem op twee manieren bereiken ook. En nou ja, hij weet helemaal niet dat hij, aan de... <laughs> dat hij aan de basis ligt van dit werk. Maar dat is dan gaan groeien. Hm. Ja. Wat ik er prettig aan vind is dat je gebruikt taal. Je schrijft teksten ervoor. En die worden op verschillende manieren dus uh, ingesproken. Maar er zit een soort neiging in om aan die taal ook weer te ontsnappen. Door er muziek van te maken. Want op een of andere manier is, dat ook, is taal ook. Het is je medium. Maar het is ook een beperkt medium. Het kan, er kan ook iets niet mee. Ja, wat zeker. je wel zou willen. Ja. Ja, dat, ja, dat is zo. En wat is dat dan, wat er niet mee kan? Nou, ik vind het soms niet fysiek genoeg. Bijvoorbeeld. Um, en dat los je ook niet op door het voor te lezen. Dat is, want dan, wordt het een, dan ben je een theaterstukje aan het doen van een dichter... die een gedicht voorleest. Ik bedoel echt bijvoorbeeld... Um, ik heb voor De Mug met de Gouden Tand ooit een stuk gemaakt... en dat. Dat is één stem, maar die hoor je in een, in een ruimte waar verder niks is. En uh, ja, dat is iets heel anders dan als je dat, als je dat op papier leest. Ja. En dat is een heel eenvoudig ingreep, maar dat maakt het zo ontzettend anders. En dan hoef je zoveel niet te schrijven. Alleen al omdat die fysieke ervaring zeg maar, anders is. Maar met taal kan je waanzinnig veel. Dat blijkt wel ook uit je eigen dichtbundel. Je kan zoveel oproepen, maar het is toch niet genoeg. Het is toch niet fysiek genoeg. Het is niet... Soms wel, soms niet, ja. Ja. Um, maar ik, ja, ik heb ook in de gedichten zelf tijdens het schrijven vaak het, het gevoel van er moet nog iets mee. Of het. En ik denk ook dat die, die irritatie over de beperkingen uh, de volgende zin vaak oproept. Dus hm. het is een soort alsof je ook in je bent, behalve dat je over iets schrijft, ook in dialoog met de taal terwijl je schrijft. Uh, daardoor kan iets uh, gebeuren. Als dat niet gebeurt, wordt het ook niet, kan ik het ook niet als een gedicht uiteindelijk uh, presenteren. Body geven, lichaam geven. Juist de woorden toch lichaam geven. Dat, ja. is, en dat, is, dat, dat is het dan op het moment dat het muziek wordt. Klank, dat is het ook nog niet echt. Want De, de, de componist zal weer, willen, zal, zal weer bij wijze van spreken een jaloers zijn op de, op de schilder. Die <laughs> iets laat zien. Het is wit in mijn hoofd. Kan iemand me details geven? Ik sta in het midden van een verbijsterd heelal. Ja, dat heelal is niet verbijsterd, denk ik. Jij bent verbijsterd. <laughs> ja, waarschijnlijk. <laughs> waarschijnlijk is dat zo, ja. Is dat ook jouw de manier waarop jij er in het leven staat? Die... Het is heel egocentrisch, hè, om zo... Uh... Bedoel je dat? Nee. Je ja, je eigen gezichtspunt als uitgangspunt nou ja, nemen. Maar, maar... maar in het besef dat het, dat het een soort absurditeit is. Dat, dat bedoel ik eigenlijk meer. Hè? Ja. Dat als je echt kijkt om je heen wat het is. Ja, ja, de oerknal. Ja, ja, het is een klont in mijn, in mijn mond, het woord. Ja. Maar hoe, krank, hoe krankzinnig is het? Dat, dat, dat besef eigenlijk voortdurend, dat dat voortdurend op de loer ligt. Ja. Chaos dus ook eigenlijk, hè? Ja, en ik, ik denk ook steeds uh, wat. Kijk, ik, ik hou ervan om daar dingen te kijken zoals iedereen waarschijnlijk, maar ja. ik, wat ik ook. Maar... Je, ziet heel Je ziet heel veel natuurlijk niet. Wij hebben, wij hebben een bepaald instrument waarmee we, we één laag van de werkelijkheid kunnen zien. Ja. En uh, ja, we zien niet dat de tafel aan het trillen is. Want Zo goed zijn onze ogen niet. We zien die, niet die moleculen trillen bijvoorbeeld. Of... En, en dat zijn nog de dingen die we vermoeden en, en, en weten, maar ja. we hebben zoveel, ja, ik ben ervan overtuigd dat we zoveel instrumenten niet hebben uh, van wat er om ons heen is, zeg maar. Ja, bijvoorbeeld. Puur visie, ja, echt in de, in de, in de en dan heb ik het niet over de spirituele wereld, maar de, de, de ja, Gewoon wat er waarnemen, ja. ja. Ja, ja want ook dat is iets wat verandert in de loop der tijden je, onze waarneming kan zelfs wetenschappelijk natuurlijk veel beter worden we gaan andere dingen over honderd jaar ga je andere dingen Toen kunnen andere waarnemen andere instrumenten zie je opeens ja. Uh, ja heel andere dingen dus wat, wat ja. heb je daar fantaseer je daar wel eens over wat we wat we nog gaan ontdekken bijvoorbeeld nee helaas ik heb totaal geen visionaire inslag ja. heel jammer ja ik ja. zou het zou wel mooi zijn nee ja, heel soms een soort doem-idee. Maar dat, daar nee, val ik dat andere de, mensen de, maar niet mee. Nee, nee, dat is die andere kant op. Daar gingen we die andere kant op. Ja. Nee. Nou, wie schreef er, ergens over fantasie? Dat is een zinnetje wat, wat me dan ook weer, weer treft. Dat is uit, uit, je, uit je bundel col, columns uh, uh, van het NSC Handelsblad. Fantastisch. Fantasie is een enorme schroothoop... waar opgelapte auto's van oude onderdelen worden voorzien. <laughs> Dus wat wij fantasie noemen, zo van wie je verzint, hè? je, je ja. creëert echt dingen. Dat is in feite iets heel anders namelijk. Het combineren, het soort collage. Van, jou, van wat je al kent, ja. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ik... Heb jij fantasie? Nee. Zei de kunstenares. <laughs> nee, nee, ik geloof het niet. Nou, nee. Nee, helemaal niet. <laughs> Zelfs helemaal niet. Nee, omdat ik mezelf... Ik weet altijd dat het de sporen zijn van iets... wat ik altijd ergens wel een keer heb opgevangen. Je combineert misschien. Maar fantasie als, als in dat het echt, echt van iets... Van een, ergens vandaan komt wat echt nieuw is... Ja, dat, dat, dat heb ik niet, nee. Ik vraag. kan verbanden leggen misschien, maar... Dat is de vraag of veel mensen dat hebben. Um, ik, ik weet... Uitgesprekken die hier dan ook weer om zo'n zo manipulatief radiointerview heen plaatsvinden. Um, bijvoorbeeld tijdens de momenten dat er muziek gedraaid wordt of voorafgaand. Dat jouw grootmoeder uit Polen komt. terwijl Ja, je ter... Duitsland is een beetje de vraag. Ja, nou ja, de, maar dat, ja. dat dat niet helemaal duidelijk is. En dat, je, dat je bijvoorbeeld wel de behoefte hebt... Mm -hmm. om uit te vinden waar zij vandaan is gekomen. Dat is ja. terug in de tijd, hè, de geschiedenis in. Waarom heb je die behoefte? Wat wil je uitvinden? Want je woont al in Berlijn, dus het is al een beetje in de richting. Ja, ik had ook al lang kunnen gaan en dat heb ik nog niet gedaan. Ik heb een keer op, de, op een website gekeken over de streek eh, rond Katowice. Waar, ze, nou ja, waar zij dan vandaan komt en dan, dan staat er... als u geïnteresseerd bent in verouderde industrie techniek, dan is dit het gebied voor u. En dan zie je, lees je ook dat er bosbranden zijn geweest en dat het eigenlijk het hele gebied is afgegraven. Dus er is eigenlijk niets. Maar er is wel de vader van mijn oma, die als mijnwerker daar bedolven is geraakt in een mijn. En Dat weet ik en ik weet ook dat hij een dorpsorkestje leidde. En ja, mijn fantasie arme hoofd begint dan verbanden te leggen tussen muziek en die man die daar in de, onder, ergens in de grond ligt. En dan denk ik dat daar ergens nog muziek in de grond zit. Die ik nog moet uh, opzoeken. ja Het zijn toch dingen. Het zijn minimale spoortjes. En um, ja, het is, uh, ja, ik weet best dat dat niet te vinden is. En toch uh, doet dat iets in mijn beperkte verbeelding. Want jij ja. hebt wel je, groot, je, je grootmoeder gekend? ja. Dus de dochter van die man die, is, die, mijn, die als mijnwerker is omgekomen? Haar vader, dus mijn overgrootvader. Die is omgekomen als mijnwerker? Ja. Dat weet je? Dat ja, weet je. dat weet ik. Maar je weet bijvoorbeeld niet, want ik begreep dat je grootmoeder is gaan lopen... vanuit Katowice in Polen? Ja, ik, ik moet dit veel preciezer uitzoeken. Ik wil nee, hier mag, eigenlijk je, niet zoveel... Okay, nee, omdat ik het echt... Um, ik zeg soms dingen en dan zegt mijn moeder... nee, uh, ze, ze, het is een gebied uh, Silesië... en ze is eerst naar Duitsland gelopen... Maar wat wel zo is, dat de verhalen gaan dat zij uit, uit honger uh, Polen, of wat dan Duitsland is geworden, heeft moeten verlaten. dat zij met haar zussen bijvoorbeeld ja, brandnetels langs de weg heeft gekookt om soep van te maken om te overleven. En, maar hoe, hoe die reis dan precies nou ja. is gegaan, dat, dat, dat weet ik niet precies. En uh, dat wat, moet ik nog. Ja, ja dat snap ik. Dat je daar, daar moet je ook natuurlijk niet zoveel zo over zeggen. Maar wat, nee. ik me, wat ik me afvroeg is: waarom? Waar, wat, wat, Jij voelt die behoefte? Nou, ik heb, ja, omdat mijn, mijn oma een, een rol in mijn leven heeft gespeeld. Zij, was een, zij kon heel mooi verhalen vertellen bijvoorbeeld. En ik heb het idee dat ik veel aan, aan haar... Ja, dat, dat een deel van mij uit haar uh, vandaan komt. En daarom we, wil ik graag weten wat, wat dat is. Hm. En uh, waar, hij, zij, waar zij vandaan kwam. Ja, en ik weet ook niet... Dat is waarschijnlijk een afwijking, hè? Dat je, uh, maar ook iets menselijks, dat je... Dus, ja, ik kan dat niet goed verklaren. Jezelf leren kennen. Beetje ja, leren maar... Kennen. Ja, er zijn ook genoeg mensen die zeggen... Ja, maar uh, kijk, mijn, mijn moeder had, heeft ook een vader... Die komt dan uit Nederland. Daar ben ik helemaal niet naar benieuwd. Daar zou ik ook naar op zoek kunnen gaan. Dus het, het heeft natuurlijk ook, ook iets te maken met een soort exotisme... Dat je hoopt te vinden in je eigen... Ja. ja, ik bedoel, <lacht> er zitten allerlei... Een verhaal, uh, ja. ja, een verhaal. Of een ja. fragment van een verhaal. Ja. Wil je, Maria Barnas, ook nog dit gedicht lezen? Dat ik ook heel mooi vind. Fragmenten. We naderen het einde van uh, ons gesprek. De, deze uitzending van Casaluna. Fragmenten hebben we verzameld. Fragmenten. Het is de lucht die zich in grijzen samentrekt. Een mondhoek die zwerft. Het is een boomtop, kaal en overbelicht die net tot de ramen reikt van de derde verdieping... in een huis met een gang waar het licht het niet doet... en de kattenbak stinkt. Het is een kind. Het is de schreeuw van het kind dat van zich afslaat in slaap. En het is slaap. Het is deze wereld die me bekend is en vreemd. Dit is mijn leven, probeer ik binnensmonds. In het gepleisterde huis, met de tollende plafonds aan de overkant... In het witte scheepje dat zich als moment aanmerend en verlatend voltrekt, in het water dat de kade ontglipt, in de vingers aan mijn hand. Hmm. Vind ik ook een heel erg mooi gedicht. Dat in het, in het je ontglippen in het niet kunnen vastpakken, waar we nu natuurlijk ook mee bezig zijn en als kunstenaar mee bezig bent, zit het misschien wel juist. Toch waar het om gaat. Um, wij gaan zo plaatsmaken voor de EO. En die gaan door met Dit is de Nacht. Wat gaan jullie doen? Misschien, kon, oh ze komt binnen rennen. Saskia Weerstand komt binnenrennen. rennen. Ja. ja, zal ik het dan maar gewoon vertellen? Ja, vertel het even. even, even. Ja, is goed. Hey, we gaan uh, protesteren vannacht. Ja. Dat vind ik altijd nuttig, maar tegen iets? Nee, dat niet. Nee, we, ja. gaan, uh, we gaan eens kijken of wij een beetje protesteren in Nederland. En uh, ja, of mensen dat ook doen. Dus daar mogen we over bellen. En later gaan we het over liefde hebben. En dat protesten, ontstaat die zo'n vraag uit... tegen de liefde. <laughs> nee, nee, nee, nee. We houden het gescheiden. <laughs> maar um, is, heb jij het gevoel dat er te weinig uh, geprotesteerd wordt... Nou, we zijn op zich wel heel erg netjes in Nederland. Ik heb het idee dat er in het buitenland veel meer protesten ja. zijn. Zoals nu bijvoorbeeld ook in Egypte. Bijvoorbeeld. Ja. En uh, daar krijgen ze ook echt dingen gedaan met die ja. protesten. En dan gaan ze er met z'n allen voor. Ja. ja, dat doen wij eigenlijk helemaal niet. En waarom niet? En ga je dat dan nou ook concreet maken? Bijvoorbeeld door de ontdekking van... We hebben het erover gehad. De ontdekking dat alles van ons... Al onze e-mailverkeer en ons telefoonverkeer... Alle data, dat wordt door inlichtingendiensten wordt bekeken. Mm -hmm. Daar zou je als mens en als volk of als groepen... zou je daar tegen in het geweer kunnen komen of gaan protesteren. Je hoort niks. Nee, je, je hoort, hoort niks. niks. Nee, nou ja, ik ben dus heel erg benieuwd waar mensen dan voor protesteren, Het mogen ook ja. hele kleine dingen zijn. Slechte koffie op je werk bijvoorbeeld. Protesteer jij wel eens? Mm, soms. Ah. <laughs> voor de slechte koffie. Nee, <laughs> nee hoor. Goed, uh, veel plezier. Bedankt. Dat ja. zo meteen. Uh, uh, morgen Hans van der Zander bij Nathan Plas.